Christian Bonemakker met het NOS Journaal. De Nederlandse autofabrikant voor het noodlijdende dochterbedrijf Saab. Het Chinese bedrijf Youngman neemt een belang van bijna 30% in Spijker en betaalt daarvoor 136 miljoen euro. Vorige maand werd al een overeenkomst gesloten met een ander Chinees bedrijf. Volgens Spijker Topman-Muller is de financiering van Saab voor de middellange en lange termijn nu veilig gesteld. In de Zuid-Chinese stad Xingtang hebben honderden straatverkopers, overheidsgebouwen en politieauto's aangevallen en in brand gestoken. De straatverkopers zijn migranten van het Chinese platteland. Ze zijn woedend over de mishandeling van een zwangere vrouw afgelopen vrijdag. Zij werd door de politie met knuppels tegen de grond geslagen omdat ze op straat spullen verkocht. Het hele weekend hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen het optreden van de Chinese politie. Die dreef de menigte met traangas uiteen. In de Rotterdamse haven is voor het eerst een zogeheten LNG-tanker aangekomen... Het schip van BP heeft vloeibaar aardgas afgeleverd bij de nieuwe Gate Terminal op de Maasvlakte. Aardgas wordt vloeibaar bij een temperatuur van 162 graden onder nul. Het neemt dan 600 keer minder ruimte in dan in gasvorm. De LNG Terminal op de Maasvlakte is aan het proefdraaien en gaat in september commercieel van start. Het is de eerste opslag voor vloeibaar aardgas in Nederland. In heel Europa zijn er ongeveer 20 LNG Terminals, onder meer in het Belgische Zeebrugge. Koffie drinken na een hartaanval lijkt geen kwaad te kunnen. Dat is de conclusie van een groot onderzoek onder Amerikaanse vrouwen die een hartaanval of beroerte hebben gehad. Onderzoekers volgden meer dan 20 jaar 12.000 verpleegsters die een hartaanval of beroerte hadden gehad. Van hen bleef 62% koffie drinken. De koffiedrinkers hadden geen grotere kans om te overlijden dan degene die stopte met koffie.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 Zandvoort. Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. 10, welkom bij deel 2 van de Proval Tire Center Pinkster Races 2011. Het is altijd een mondvolle winno. Ja, nou inderdaad. Uh, vroeger heette het gewoon Pinkster Races. Maar maakt niet uit. Uh, ja, dit, wat is het alweer laat zeg. We gaan uh, maar gauw over naar het circuit waar uh, Willem van Denzen voor ons... CFM uh, de... Race Radio. Uh, waar? Waar? Waar? Waar? Waar? waar, waar? Ja, Willem van Denzen, hij staat op het dak van de, van de, van de Pitstraat. Nou ja, dat is een beetje van de pitsgebouw, zo moet ik het zeggen. In de, toch in een regenachtige heel Willem. Ja, in de regen, in de storm, joh, ben... Ja, het is... Ja, het waait uiteraard ook, maar dat waait altijd in zon. Uh... Ja, jullie hebben het over de deel 2 twee van de Pinkster Races. Pinkster Races is inmiddels alweer uh, race 3 uh, van deze maan van de gang. En de race uh, die gaat, is, is uh, van de Fishing Legends Car Cup. Ja, kleine auto's. Een startveld van uh, acht auto's. Nou, er was alleen uh, die de wekker toch iets wat te laat had gezet. Want uh, de auto's waren al op de baan. En uh, toen kwam hij eraan. Dus uh, ja, de race kijken, Toch nog uh, de baan opgegaan. Nou, dat deed hij ook niet al te goed. Want uh, de Hunzerug uh, ging geen in de ronde. Wie goed in de ronde gaat, dat is uh, Daniel uh, de Jong. Daniel de Jong, we kennen hem uh, vanuit de vorige Renault 2 liter. Inmiddels al uh, overgestapt naar de World Series uh, 3,5 uh, liter. Er, er maar dit weekend hier uh, in deze Legend Cup uh, aanwezig. En uh, ja, hij ziet dat meer als een uh, uh, ja, leuk uit uh, dan als uh, serieus. Nou, dat hij het serieus doet. Dat uh, blijkt uit het feit dat hij uh, aan kop ligt nu. Dat deed hij zaterdagmiddag ook. Uh, toen hadden ze ook al een race. Alleen toen... Uh, ja, zocht hij het grind op uh, in de Tarzanbocht en, en eindigde toen de race op een uh, vijfde of zesde plaats. Ik zie inmiddels in de Tarzanbocht ook uh, dat een van de auto's, uh, ja, ook de strijd uh, opgeeft. Ja, die ging hard de vangrail in. Die ging hard de vangrail in. Ja, uh, de auto uh, daar parkeert en uh, yep. uh, uitstapt, uh, einde oefening uh, met het autootje. Uh, ja, die Legend uh, cars. Het is een kut uh, uh, die uh, zich voornamelijk in, uh, ja, toch wel Frankrijk, België afspeelt. Ik ik heb er wel eens een race van gezien op uh, Spa met uh, ruim 30 van die auto's. Oh, dat is wel leuk. En op zolder. En dan is het echt leuk. Helemaal met uh, veel uh, driften en alles. Maar ja, tot nu toe, uh, ten opzichte van zaterdag, wat we gezien hebben, is de spanning enigszins weg. Maar het is nog steeds uh, Daniel Dion, die aan de lijn gaat ja. in deze race. Ik zeg Willem, die wagens zijn zo klein. Je kan niet rechts of links zitten. Hè? Je zit gewoon in het midden van deze wagens. Hè? Ja, en je kan ook niet achterin zitten. nee. <laughs> En de, de wielen zijn zo groot dat uh, ze, zijn bijna ja. nog, ze komen bijna boven het dak uit. Uh. Ja, de auto's zijn eigenlijk zo klein en dat hebben we vaker gezien. Ze zijn hier vaker geweest ook met meerdere auto's. Dat uh, ze de, zich er niet voor schamen om met z'n vier uh, naast elkaar op het rechte heen te rijden richting Tarzanbocht. Ja, ja. ja, dan is het op hoog van zeven. Uh, hoe komen we de bocht door? Maar uh, zo klein zijn ze. Als ja. we even kijken naar de race hiervoor, die auto's. Uh, daar kunnen twee of drie van deze auto's in in die. Uh, Amerikanen die we hiervoor zijn rijden. Ja precies. Nou, het is wel lachen in ieder geval. Ze hebben wel moeite om die auto's op de, op de baan te houden. Het is, ze glijden sommige toch wel alle kanten uit. Ja, het zijn uh, sowieso wel, uh, autootjes waar veel mee uh, gedrift wordt en uh, dat ze glijden op een droge baan. Ja, op een natte baan kan je je helemaal voorstellen dat dat nog even wat ik zeg. En dat is eigenlijk ook wel de, de fun aan uh, dit soort karretjes. Ja, ja. Oké okay, Willem, nou, de spektakel al op natuurlijk. Uh, leuk om te zien dat het uh, echte raceautootjes, uh, dat ze daarmee ja. uh, rondjes rijden. Ja, um, leuk. ook eigenlijk. Uh, daar zijn en blijven Nederland. Het is eigenlijk een Franse uh, maar de de drie uh, in dit veld. komt top Nederlanders Met op uh, eerste plaats Daniel de Jong. Tweede is het Bas uh, En op de derde plaats uh, vinden we Kees Visser. Terug. Kijk, dat is tenminste een lekkere Nederlandse naam. Nou, deze race is bijna afgelopen, zie ik. In ieder geval qua tijd. 10 uh, over 10 zou die afgelopen moeten zijn. Uh, nou, we zitten er op 11, uh, 12 over 10. Dus ik neem aan, uh, Willem, dat de vlag, uh, de vlag straks gaat uh, vallen. Nou. Dat we qua ronde halverwege de race waren. Dus dat we misschien al iets wat vertraging in het tijdschema hebben, dat is niet wat jij helemaal kan aanhouden. Maar volgens mij zijn er nog vijf ronden te gaan in Denzen. Okay. We wachten het rustig af, Willem. We komen straks bij je terug voor de definitieve uitslag. Dankjewel, tot zover. Uh, Willem van Densen, vanaf het pitsdak uh, van het pitsgebouw... ...in het Park Zandvoort. En um, nou, hij gaat het allemaal voor ons verslaan. Ando, je bent er maar bij gaan zitten, hè? En... Ja, het is... <lacht> Het vak van een technicus is hard. En um, nou, raap het mengpaneel even bij elkaar en dan kan je de volgende muziek alweer instarten denk ik. Wat ik hoor, dat kan ik heel makkelijk. Sragoon met uh, Mercy. Oh. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's a good day for a bad having.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 And no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all its cool four And she'll hold these good dogs to them. She's got no mercy for the soldiers, no mercy. No mercy for the king, no mercy for the soldiers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 Het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ZFMZandvoort.nl www 3. Woehoe. Woehoe. Woehoe.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 Katie Toenstal, Black Horse and the Cherry Tree en daarvoor de nieuwe single van Raccoon en die heet Mercy Me Bino. Ja, we hebben een interview klaar liggen met Phil Bastians, een van de grote V uit de Nederlandse autosportwereld, een Limburger. En dat gaan we natuurlijk heel duidelijk horen in het volgende interview. De eerste race van de Dutch GT4 zit erop. Winnaar is Phil Bastiaans. Dat is denk ik wel heel prettig als we kijken naar Pazen. Dat is absoluut prettig. Kijk wat met de Pazen is gebeurd. Dat was 100% rijdersfout. Gelukkig was het precies 9,5 jaar geleden dat ik de laatste schade had gereden. Dus het mag natuurlijk nooit, maar het kan dan. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel een grote klap al meteen in het eerste weekend, in de derde ronde van een nieuw seizoen voor je kampioenschap. Ik heb altijd geroepen, ik wil tot de finale races mee kunnen doen voor de titel. Nou ja, met Pinksteren dan maar vol er tegenaan en ja, die eerste punten zijn binnen. Ja, heb je dan ook, als ik even nog terugkijk naar de Paasreizers, als je zo'n moment meemaakt. dat je dan de regie kwijt bent. als het gaat om het meedoen in het kampioenschap? Ja, nu ren je de rest van het jaar erachteraan. Um, ik heb, we hebben natuurlijk al vaker gesproken, ook voor het seizoen. en dit jaar is het gewoon. Uh, het, het, de schade beperken. Ik denk gewoon dat de, de BMW de snelste auto is en uh, zeker nu weer met hun nieuwe voorbanden die ze voor dit weekend hebben gekregen, ze krijgen van alle kanten hulp. Maar wij blijven uh, onze huid heel duur verkopen en uh, dan kun je het beste maar doen als zij het laten liggen. Ja, is het dan ook zo, als we dan naar deze deze kijken, heel creatief omgaan met weersomstandigheden? Want ik geloof dat je dat ook wel uh, een beetje gedaan hebt. Ja, maar er zat weinig anders op dan full wet gaan, want de baan was echt drijf en drijf nat. Alleen, uh, heel typerend, wij, de hele dag regen en wij gaan start en het stopt met regenen. En de kust droogde het dan vrij snel op en het zonnetje kwam erdoor. Dus de laatste zeven ronden is dat dan een regenrace. Ik bedoel, regen setup, regenbanden, maar dan op een droge baan. En ik had natuurlijk heel erg gepusht die eerste uh, tien ronden. Dus het vrij zwaar op het einde. Mijn achterbanden waren echt wel uh, aan koken. Ja, uh, want, uh, want in, in zo'n situatie komt dan ook de ervaring van veel Bastiaans dan in dat opzicht uh, om de hoek kijken. Ja, je doet het natuurlijk niet voor eerst, en uh, blijf je ook wel vrij relaxed onder. Ik zag dat ik makkelijk wegreed bij de rest in het begin. Ik denk, hé, hey, uh, ligt er daar nog een addertje ergens, maar uh, nee, ging prima. Uh, vreemd weekend moet dit ook zijn. Hè? Op het moment dat we hier staan te praten is het zaterdag. En dan is het natuurlijk ook zo dat er nog een 24 uur van en dat heeft dan ook weer te maken met de man uh, met wie jij samenrijdt in dit Duitse GT4 uh, verhaal. Dat is uh, Jan Lammers. Ja, Jan is er niet. Uh, dat is wel zonde. Want ik mis hem natuurlijk, was sfeer in ieder geval. Um, hij start maandag zijn race achteraan. Ja, en de hoofdrace starten we van Polen. Dus laten we zien uh, wat we er samen van bakken. Maar het ligt natuurlijk wel een hele leuke uitdaging, omdat hij er nu niet bij is en maandag wel... Ja, ik bedoel, Jeroen is er ook niet. Jeroen Blekemolen, en die staart ook achteraan. En dan zul je zien hoe ver dat die kan komen. Um, we gaan uh, maandag gewoon weer nieuwe race tegemoet. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Maar ja, ja, op de achtergrond hebben we al de geluiden van het circuit. Ja. En ja, nog even, de jiggle er erin. We het van uh, ja, Die was uh, Hallo Willem, hallo. Ja, hallo. hallo. Ja, ja ik was Kom hier. Ja? Ja, ja, ja. Zit je er weer klaar voor? Ja, ik was zelf wel aan het praten. Hè? Ja, natuurlijk. Je praat de hele dag, maar dat geeft niks. Dat is jouw vak. Zeg Willem, de Legends Car Cup is afgelopen. en ja, ja. Nou, misschien kan je de luisteraars even de uitslag verklappen. Ja, dat klopt helemaal. Legend Car Cup. Niet zo spectaculair als... Dus, uh... ...wat we vaak hebben gezien met deze klasse... ...maar toch een uh, mooie winnaar, Nederlandse winnaar... Daniel de Jong doet voor het eerst mee dit weekend hier... ...maar uh, zoals ik al eerder zei, meer uh, voor de fun als uh, dat hij er uh, iets uh, mee wil bereiken... ...want hij is al veel verder op de internationale uh, autosportladder... ...en uh, ja, eigenlijk was hij ook al... Uh, aan zijn stand verplicht om hier uh, iets goeds te laten zien. Nou, dat heeft hij uh, gedaan vandaag door te winnen. Ja, beter als dat uh, kun je het niet doen. Uh, tijdens een race natuurlijk. De tweede werd dan uh, uh, Joris uh, Schouten. En als ik is niet verwis, was de derde toch een uh, Fransman. En dat was Gédric de Man. Ja. Oké, okay, dan de volgende race. Gaan we nu opmaken voor de Dutch GT4 race. 13 auto's aan de start. Maar ja, daarin moeten we toch wel wat spektakel kunnen en gaan verwachten. Want als we even kijken naar de startopstelling. Het is Duncan Huisman die zich op pol heeft gezet. Maar we kijken wat misschien wel, wel interessanter is naar de laatste starterij, Want daar vinden we twee mannen terug. Onder andere de leider in het Dutch GT4-kampioenschap, dat is Jeroen Blekenmogen. Ja, die heeft zich niet kunnen. Kwalificeren, want uh, die had andere bezigheden uh, zaterdag en uh, zondag. Die reed op Le Mans, uh, de 24-uur-race met de uh, Rebellion-team. Samen met zijn teamgenoten uh, Mel Jani en uh, Nicolaas Prost. Jeroen uh, heeft het daar heel goed gedaan, de zes uh, zijn geëindigd. Ze de eerste uh, benzineauto. Jeroen uh, van de drie uh, rijders van het team, uh, de meeste uur achter het stuur gezeten. uur heeft hij daar uh, gereden. Ja, gisteren na afloop van de race uh, terug in de auto en zonder één uh, bekeuring uh, vanwege de uh, teruggekomen gisteravond hier in uh, Zandvoort. Ja, en zo ook gestart uh, hier in die gt uh, 4 uh, race en dat uh, vanaf de achterste plaats. Jan Lammers ook actief in uh, Lommel geweest, ook niet gevalificeerd. Ja, die moet uh, ook de achterste rij dan vertrekken. Jan uh, rijdt in een Porsche uh, dan. Ja, de Porsche, uh, ja, uitermate uh, geschreven geschikte omstandigheden voor een Porsche nu, natwegdek. De Porsche heeft de motor achterin op aangedreven wielen. Dus. En wanners natuurlijk en regen en sowieso een raceauto. Altijd in voor iets moois. En daar, daar kijken we naar uit dat het zo dadelijk voor start gaat. Ja, kan me voorstellen. Goed, en wanneer verwacht je de start? Het is nu bijna half elf. Ja, ik denk dat het binnen nu een tien minuten zal zijn. De, de Legends zijn binnen hier. We krijgen het podium. De GT4-auto's, ja, en ik zie nu als eerste Dunkerheisman die rollen, rollen hun pitbox uit. Ja, die gaan dan nog voor een opwarmronde. Dan stellen ze zich op. Dan gaan ze nog een keer een rondje achter de safety car. Dus dat zal toch wel gauw een minuutje of nog in beslag nemen. Oké, okay, Willem. Nou, dan gaan wij ondertussen even wat interviews uitzenden. Dan komen we naar, over die Minuten bij je terug en dan gaan we de start uh, maken van de H HTC Dutch GT4 Championship. Uh, Oké, okay, Willem, graag tot zo. Op. Tot zo Hoi. Ja, en wij gaan even luisteren naar uh, PC van Oranje. PC, oh, hij ja. heeft opgehangen Naast ons in het uh, motorsportroom van uh, de Ecris BMW uh, zitten we bij PC van Oranje. Um, ja, want uh, ineens duiken jullie op bij het uh, BMW-team van Ecris. Goed hè? Ja, het is, is even winnen. Het is niet met een Mustang, maar gewoon met een BMW. Nou, ik moet zeggen, het is uh, kleiner, sneller en beter. Ja. Maar uh, wat is het uh, wezenlijke verschil tussen de Mustang toen jullie met uh, lammers uh, uitkwamen en nu met dit team? Het is een beetje old school, new school. Old school, new school. Het, zeg maar. Die, uh, die Mustang is natuurlijk is gewoon een nieuwe auto, maar wel uh, ja, technologie uit te het eeuw. En hier rij je gewoon een split nieuwe ja, alles erop en eraan, zeg maar. Ja. Uh, is het ook zo dat het ook met, met jullie gedaan heeft? Uh, dat jullie misschien uh, daarmee ook een, uh, ja, misschien een meer een slag hebben gemaakt om wat meer naar voren te komen? Kijk, wij wilden absoluut een slag naar voren komen. En uh, BMW had ons eigenlijk gevraagd om uh, weer terug te keren naar BMW. En uh, als je in een BMW goed wil rijden, dan moet je bij Eker zitten. Want je weet dat die het sportief altijd het beste voor elkaar hebben. De overgang van die Ford naar die BMW, is dat een, een grote overschakeling? Ja, het is een hele grote overschakeling. De hele manier van rijden is anders. Je, uh, die, die Mustang was natuurlijk eigenlijk gewoon laat remmen, dat is het voordeel. Als het licht. ligt, uh, zie maar hoe je de bocht doorkomt met een starre achteras. En dan ja, waar je op je gas kan op je gas, want hij had natuurlijk enorm veel vermogen. Nou, dit is heel anders. Hier rij je echt met uh, hoge snelheden en uh, nou goed, wat minder vermogen. Dus je moet het juist daarvan hebben. Het is een totaal andere filosofie, zeg maar. De overgang, zo'n team is met gevestigde namen als Duncan Huisman Ricardo van de Ende. Pik je ook veel op van die jongens? Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je met twee topcureurs in het team zit, dat is niet alleen inspirerend. Maar die kunnen je natuurlijk zo stappen verder helpen. Dat is absoluut een goede. Dat is ook een van de meest belangrijke overwegingen geweest om in een team te stappen. Niet alleen die het sportief gewoon heel goed voor elkaar heeft en ook de lat heel hoog legt. Maar ook met twee topgerust die uh, naar voren kunnen helpen. Ja, want dat is natuurlijk ook een uh, voorwaarde om vooruit te komen in de sport. Ja, kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk eigenlijk alleen onszelf als referentie. En, uh, en af en toe Ray Jan en uh, nou ja, af en toe Ray Allard. Maar ja, dat was toch eigenlijk een ander team. Dus uh, het was heel moeilijk. En er werd natuurlijk ook helemaal niks aan die auto gedaan. Alle ontwikkeling deden we zelf. En daarnaast lagen we ook nog 80% van de tijd in de clinch met de... Uh, met Multimatic en Roush, dus uh, ja, echt scho het schoot niet echt op, we het zo zeggen. Ja, uh, BMW, uh, jullie zijn uh, met Paas hier uh, het openingsweekend gehad in de BMW, hoe is dat je bevallen? Nou, het is me hartstikke goed bevallen, want uh, we hebben allereerst, als je kijkt naar de tijden vorig jaar, aan het eind van het jaar, we hebben natuurlijk vorig jaar een slecht jaar gehad, maar aan het eind van het jaar zaten we er een beetje bij en toen rekenen we 50-1 of zoiets. Ja, in ieder geval 50 rond. Met, in de kwalificatie met nieuwe banden en uh, zeg maar uh, alles wat je hebt. En nu rekenen race 50ers en 51ers. Ja, dat was ondenkbaar vorig jaar. Dus ja, de stap is al gezet. Uh, en nu krijgen we regen, dus dan hebben we weer de volgende uitdaging. Maar in ieder geval uh, er nee, is een, een significante stap gezet meteen aan het begin van het seizoen. En dat, dat is goed, want je hebt, je hebt maar zes races daarna. Nou, ik, hoop wat ik, uh, ik ben benieuwd wat ik ervoor krijg. Want dit was het vluchtplaatje van, uh, van Jaap. Die moet oh, draaien. Oh, ja, ja, ja, ja. Nou, ik hoop een, een goed solaris. Um, en um, ja, kan, want Jaap die uh, heeft interviews met uh, allerlei prinsen sure, van Oranje. Dus, uh, dit was PC, hè, dat, wat klinkt dat raar? Ja. Die man heet toch gewoon Pieter Christian? Maar ik zo. moet wel even officieel afkondigen binnen, anders oh, oh, krijg je geld niet. Oh, sorry. Excused was dat met uh, automobiel. Oh, oh ja, natuurlijk. dat ja. komt dat uit, dat, uh, uit het programma van Jaap wat uh, op zondag altijd e knettert uh, door oh. die radio. Ja. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Um, ze waren nog niet klaar, hè? Nee. Willem en Jaap met, uh, met de prins. Ja, die houdt zo'n natuurlijk uren aan het praten om uh, maar een leuk materiaal te hebben. Dus uh, tweede gedeelte, maar ja, absoluut. Um, regen, daar had je het net over. Um, wat voor um, man ben jij eigenlijk? Is het uh, meer de, de regenrijder of uh, ben je toch meer iemand die zegt, nou strak blauw lucht, bolwindje en uh, dan kan het me niet zo gek veel schelen. Nou, ik ben iemand van de strakblauwe lucht sowieso, want daar hou ik ervan. Uh, Met tuin zegt anders, want die wil nog altijd regen. Maar uh, ik, bedoel, ik laat me niet door afschrikken, laat ik zo uh, zeggen. Ja, ik zit niet te piepen in de auto, ik ga er wel voor. Alleen uh, wat je, waar, ik het, waar ik het afleg is, waar moet je remmen, waar moet je insturen, waar is het meeste grip. Als je dat in de kwalificatie moet doen, dat is echt lastig. En dat was nu even mijn waterloos, zoals dat heet. Plus die, code, plus die code rood die net wat te vroeg viel in mijn bos uit. Ja, dat was vanmorgen de kwalificatie in de regen, vanmiddag een uh, race in de regen, wat zijn de verwachtingen? De verwachtingen zijn gewoon dat ik een start doe zoals ik altijd doe en tot nu toe heb ik ja, een redelijke reputatie in, dat ik goed naar voren kom. En, uh, en dan met de regen is het vaak zo dat degene achter je toch geen bal ziet, dus daar moet je maar dan goed gebruik van maken. Uh, andere kant is, uh, je rijdt weer met je broer. Want dat eh, hebben we vorig jaar niet van je gezien. Nee, mijn broer heeft vorig jaar eigenlijk, zoals het heet, de genomen van Zandvoort. Uh, ja, goed, uh, ik denk dat dat goed is. En we hadden, we hebben, ik denk niet dat het zin heeft om daar nog lang op uit te wijden. Maar het was gewoon een goed ook om toch te blijven racen. En, uh, en dat hij die keuze heeft gemaakt. En hij heeft een volledig leuk uh, jaar gehad in de GT3. En dat heeft hem ook geen uh, slechte naam. Nee, uh, want, uh, als je, dat, dat zeg je nu, he, GT3, uh, ja ervaring is uh, natuurlijk uh, erg prettig als je dat dan weer meeneemt hier naartoe. Ja, maar het is wel een andere auto. Hij rijdt ja. echt anders. Dus uh, je rijdt ook wel een andere circuit. En de grap was toen hij weer in die BMW stopte, was het wel... Uh, dan merk je dat het, niet, um, het is niet zo... Oh, ik rijd in een snellere auto, dus is het een langzame auto makkelijker. Dat, dat is niet zo. Nee, maar ik kan me voorstellen van, uh, dat uh, het competitieelement misschien, uh, dat je daardoor wat misschien mentaal harder zou kunnen worden. En dat dat misschien je dan weer een stuk uh, vooruit zou kunnen helpen. Ik heb met mijn broer geen competitie. Uh, hey, ik bedoel de GT3, bedoel ja. ik. Dus hij heeft de GT3 gedaan, dat is een ander soort competitie, dat bedoel ik. Het is goed dat je het even toelicht. Ja, ik zal het even toelichten, <laughs> daarom deed ik het ook. Nee, niet op dit vlak, hè. Ander... Hey, oké. Okay. <laughs> okay. Ja, wat ik wel jammer vind is dat ik niet GT3 rijd, Dat had ik graag gedaan namelijk. Nou ja, je hebt misschien nog een kans aan het eind van het jaar. Ja, klopt. Dan moet ik hem even lief aankijken. Maar goed, uh, even daarom nog op. Want dan blijft toch mijn vraag ja. over staan. Van uh, de GT3, die competitie is natuurlijk totaal anders dan hier in GT4. Dus je neemt misschien, denk ik, toch iets mee. Uh, heb je dat al bij hem gemerkt? Um, ja, kijk, je wordt natuurlijk wel qua, qua rijder, en zeker qua amateur, wat wij toch zijn... Uh, amateur met een, met een toch een, een klein beetje, uh, <laughs> hoe moet je zeggen, semi-professioneel? Ja, het zijn misschien wat te, te verdorgeslagen, zeggen sommigen, maar goed, we gaan er ook voor, wat ik al zei. Uh, ja, je krijgt natuurlijk meer ervaring en meer meters maken op de baan, op andere circuits. Dat is natuurlijk, dat neem je allemaal mee in je bagage, dus uh, natuurlijk is dat gunstig voor hem. Je zei het al, meters maken op het circuit Dat houdt ook in uh, zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk kunnen rijden, ook testen hebben jullie daar de tijd en de mogelijkheden voor? Ja, absoluut Kijk, ik bedoel, uh, nogmaals, zitten wij uh, resten bij Equus Motorsport en Equus is gewoon de, uh, 100% dedicated om ons naar voren te helpen en aan het begin van het seizoen hebben we gewoon afgesproken dat we daar ook tijd voor vrij maken het is niet zo dat we elke week op de baan staan, maar we moeten wel proberen de tijd die we hebben ook daarvoor in te zetten het uh, seizoen. Ja, het is nog uh, prille aan het uh, begin eigenlijk. Pinkster uh, eigenlijk het tweede weekend op Zandvoort dan. Wanneer is dat geslaagd voor jullie? Ja, kijk, als je het in, uh, in, in, in, in um, als je het uitdrukt in, in podia en po uh, ranking, dan denk ik dat het natuurlijk duidelijk is dat je, dat je gewoon gaat voor het hoogste uh, treedje. Ik denk dat het persoonlijk ook is van, hoe ga je met de auto om? Wat is je vertrouwen? Uh, rij je constant? Uh, dat soort dingen. Er zijn al die elementen die te maken hebben met uh, een, gebalanceerde, een gebalanceerde coureur zijn. Het uh, Racing Team Holland, dat is nog steeds, denk ik, in eren, want de auto's zijn oranje. Uh, ja, dat blijft uh, ook nog even voorlopig zo. Nou ja, goed, Bernard en ik zitten nu ook in de stichting, dus we hebben uh, Hans is natuurlijk altijd zijn eentje geweest. We ja. hebben gedacht, nu, nu doen we jaren een promotie, dus we moeten toch ook maar eens een, een, een rol vervullen in de stichting. Dus we zitten dichter bij het vuur, kan niet, ik wel bijna zeggen. En of nou, oranje is of een andere kleur. Ik vind het leuk om in de historische kleuren te rijden. Volgens mij was dat ook een zilver met een oranje streep. Maar goed, uiteindelijk. Het is een tijd weg geweest, dus nu mogen de kleuren weer zelf bepalen, vind ik. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, maar een Ja, even Allah, wacht, even want wat even wat uit ik wat trail in met tuigen, dat is het ja. niet over. Uh, ja, um, wie was dit eigenlijk, want uh, deze gezellige dame... Oh, de telefoon weer. De telefoon gaat... Uh, de, nou, even, hier, even kijken hoor. Even kijken, hallo. Hallo, andere lijn. Andere lijn weer. <laughs> hallo. Ook niet. Ook niet. Ja, we hebben opgehangen. Nou ja, goed, maakt niet uit. Uh, maar waar was ik gebleven? Oh ja, deze... Uh, Sophie hoe uh, was dat. Oké, okay, geweldig. Ja, okay. En we gaan even door met uh, Autosport, maar dan op je smartphone... Um, want er is een app Ja ja, een applicatie App staat voor applicatie Oh voor dat de, voor uh, apps weet je wel, de, de, de app trainer Oh ja, ja ja ja Nou ja goed, er is een uh, uh, autosport.nl Heeft zijn eigen app Zo kopt het persbericht Download hem direct op je smartphone En profiteer van de mooie Vatures van deze vrije, gratis applicatie Ga je bijvoorbeeld naar de Pinkster Races uh, Vandaag in de regen dus Dan kun je precies zien waar alle aandacht Aangemelde app-gebruikers langs de baan staan. en realtime met hen twitteren over het spektakel op de baan. Nou, lijkt je dat wat? Of, of dat, ja, ik kom niet zo vaak op het circuit eigenlijk. Ik, nee, ja, we, we, we hoeven, wij hoeven ook niet naar het circuit. Nee, precies. Wij, wij zitten gewoon in, hier. Ja, veel leuker. Ja, wij, en, wij, wij twitteren persoonlijk met elkaar. Ja, en veel directer. Ja. En dus, uh, nee, dat, we hebben er beeld bij. Dat is ook wel prettig. Mm -hmm. Dus <laughs> dat gaat helemaal goed komen. Maar goed, um, waar je ook bent ter wereld uh, en je wil uh, die app natuurlijk uh, uh, downloaden, dan kan dat allemaal. Uh, de hele tekst staat op onze eigen website zfmzandvoort.nl en je wordt je helemaal wijsgemaakt. Nou, weer telefoon. Nou, eens even kijken. A Hallo. Ja. Ah, daar is Jaap, Jo. Ik, ik kom zo terug. Bel, bel me even terug als je wil. Oké. Dan bellen je. God, ik hoor paniek. Ja, Jaap, een beetje zuurstoftekort nog steeds. Dus, uh, maar we gaan Jaap zo bellen. Uh, inmiddels uh, via de beelden van het skipark Zandvoort. En uh, op de analoge televisies in, hier in Zandvoort. Uh, helemaal uh, kan je dat meemaken. Digitaal, uh, kijk je digitaal. Dan gaat het nog um, een maandje of drie, vier duren. En dan gaan we ook digitaal uitzenden. En dan krijg je dit uh, dan hopelijk uh, ook nog mee. De race gaat uh, bijna beginnen. We gaan uh, Jaap even bellen. En naar de volgende plaat komen we terug met de start van uh, uh, de GT4 Championships. Championship. Championship. Oh, <laughs> <Sjojo. Dat communiceren. laughs> Het kan met Bek CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En dan gaan we gelijk over naar het circuitpark Zandvoort waar Jaap Koper de race van de HTC Dutch GT4 Championship voor ons gaat verslaan. Ja, dat ja. is wel de bedoeling. Maar er moeten er nog internetkabeltjes werken voor de interviews die je door wil zijn. Maar goed, dat zal je eens voor later zorg. Maar ik kijk eventjes naar wat er op dit moment aan de hand is met deze wedstrijd. Eh, uh... de die was uh, hier voor deze tweede wedstrijd uh, getraind door Duncan Maar die heeft ook gelijk uh, meteen de kop genomen uh, voor dit uh, moment. Twee ronden hebben we afgelegd. Huisman 1, Knap ligt tweede. Hij heeft uh, ook de snelste rondetijd op dit moment uh, achter zijn uh, naam uh, staan. En uh, Dennis Rittera, die leidt, uh, of, uh, rijdt op de derde plaats uh, rond Zomring vierde. En Jeroen Bleekman nu inmiddels al vijfde. En uh, alsof er helemaal geen 24 uur uh, races bestaan. Hij, uh, hij heeft uh, gewoon uh, nu de weg omhoog gevonden, hier op het circuit of gezegd wordt dat hij wat uh, ja wat inhoudt uh, misschien dat dat uh, ja de auto inhoudt uh, wat, wat problemen schijnt hij onderweg te hebben maar misschien okay. dat, dat uh, verder op uh, dat dat uh, wel opgelost uh, gaat worden uh, en dan even naar de andere man kijken dat is uh, Jan Lammers die rijdt op dit moment op de achtste plaats rond en, en kijken of hij ook nog verder naar voren kan gaan Afgelopen zaterdag hadden we ongeveer maar 10 auto's en die zijn het er inmiddels 13. Waarvan er inmiddels één in de pit staat. Ja, Jaap, je moet die auto's niet ook ah, samen hallo. in een pitbox zetten, hè? dat krijg je al ah, ja, andere ja, ja. auto's worden. <laughs> Maar Goed, in ieder geval, dat is Rick Apres en ik, uh, dat is een van de Camaro's die, uh, die daar stilstaat. Oh. En uh, het was ook al uh, niet zo uh, best gesteld met die anderen, uh, want uh, Braams die, uh, reed afgelopen zaterdag uh, in uh, de Camaro, maar die is ook niet echt over de streep uh, gekomen. Maar inmiddels uh, zitten we in uh, ronde 3. en uh, Huisman heeft nog steeds uh, de kop in handen van deze wedstrijd, Benno. Oké, okay, um, ja, tegenwoordig worden de races in minuten aangegeven. Hè? Het, uh, oh ja, sommige wel, sommige niet en dit is 25 minuten. Ja, ja we, daar hebben we er nu zes uh, van gehad. En dan okay. uh, hebben we er nog uh, iets, meer, uh, iets minder dan 19 hebben we, hebben we nog, uh, over. Dus uh, het kan nog wel even duren. Uitstekend, Jaap. We komen straks bij je terug voor het vervolg uh, van deze koningsklasse. Want dat is het toch wel, hè? Ja, nou ja, dat, uh, dat mag je toch wel zeggen. want ik bedoel, uh, ja, We missen nu alleen uh, de Europese mensen in, uh, in dit veld. Want uh, het, uh, loopt hier en daar loopt het nog wel gelijk met de GT4 en dan uh, heb je als je die inbrengen heb ja dan heb je een startveld van ongeveer 20 auto's maar uh, dit is ook leuk. Oké. Okay. Goed zo Jaap. Graag tot zo en dan uh, met dat vervolg. No. Een beetje uit jouw tijd dit uh, Florida More, volgens mij. Echt waar? Ja. Nou, ja, ik vond het wel een lekker ritme, maar uh, hier en meteen, zeg, net als Jaap raak je helemaal gelijk buiten adem. Uh, ik ook merk Ook aan het, het stuurzof. Bob St. was dat trouwens. Oh, hartstikke leuk. Ja. Uh, moet je horen, uh, ja, kregen we een persberichtje van de politie. Uh, dat uh, gisteravond is er uh, toch een vervelend incident geweest uh, hier in Zandvoort op het strand. Daar uh, was een uh, meisje van 9 jaar uit Gouda aan het uh, spelen aan de vloedlijn met haar zus. Toen er een hond aan kwam lopen. De hond snuffelde in eerste instantie alleen. Uh, toen, uh, maar het meisje die kreeg toch een beetje benauwd en die rende weg. En uh, de hond die ging er achteraan. En ze heeft hierbij meerdere bijtwonden in haar been en heup opgelopen. Deze moesten in het ziekenhuis worden gehecht. En uh, in eerste instantie was niet bekend van wie deze hond was. Maar gelukkig heeft de eigenaar van de hond zich gisteravond, nee zaterdagavond sorry, gemeld bij de politie. En de man die had niet opgemerkt dat zijn hond het meisje had gebeten. Maar nadat hij hoorde over het incident, besloot hij voor de zekerheid contact op te nemen met de politie. De hond, een 9 maanden oude pup, is in beslag genomen en zal worden onderworpen aan een gedragstest. Ja, dat, dat zijn altijd de spanningsvelden tussen dier en menselen maar zeggen mm -hmm. hè? en uh, dus um, gelukkig uh, nou verveeld voor het meisje, maar. Uh, wat wel fijn is dat de hond uh, uh, wel terecht is gekomen dat we weten van wie die was dus uh, tot zover oké, okay, nu kan nog één plaatje draaien voor het nieuws van 11 uur en ja. uh, ik weet je wat, we doen het doet een beetje toepassige plaats niet uh, qua de hond, maar uh, meer uh, van het hondenweer dan denk ik uh, ja precies Piers Dora, Jermaine Jackson, de broer van, noem ik hem altijd uh, When the rain begins to fall en na 11 uur zijn we terug uh, voor uh, deel 3 van de Pinkster Races 2011 La Say